Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Italië heeft Giorgia Meloni de overwinning opgeijst bij de verkiezingen. Ze heeft ongeveer een kwart van de stemmen gekregen. En kan daarmee de eerste vrouwelijke premier ooit van Italië worden. Meloni heeft al een overwinning speech gegeven, zegt onze correspondent Helene Daans. Zij zegt we gaan economisch een moeilijke periode tegemoet, we gaan een moeilijke winter tegemoet. Dus dit is de tijd voor verantwoordelijkheid en die gaan wij niet uit de weg. Um, uh, dit is dus een poging om haar tegenstanders gerust te stellen en om premierwaardig over te komen. George Meloni is een radicaal rechtse partij en gaat waarschijnlijk met twee andere rechtse partijen regeren. In een stad in het midden van Rusland is deze ochtend een de man schietend een school binnengelopen. Er zouden zes doden zijn gevallen en zeker twintig mensen zijn gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De schutter zou ook zichzelf hebben doodgeschoten. Steeds meer kinderen stoppen met zwemlessen als ze hun A-diploma te pakken hebben. Dat zegt de reddingsbrigade in Zeeland. Geen goede zaak, want om echt goed in de zee te kunnen zwemmen, moet je nog veel langer oefenen. Eigenlijk leer je dat pas bij je C-diploma, zegt een van de redders tegen Omroep Zeeland. En de zangeres van deze Zero's Knaller mag volgend jaar de halftime show van de Super Bowl gaan doen. Mariana maakte het bekend met een foto op haar Insta. Je ziet alleen haar arm met een American football. Ze treedt met haar optreden in de voetsporen van artiesten... als Lady Gaga, Coldplay en Beyoncé. Ieder jaar kijken er ruim 100 miljoen kijkers naar de halftime show. En het weer nog, als je de definitie van herfst opzoekt... dan krijg je eigenlijk het weer van vandaag. Grijs, veel regen en flink wat wind. Het wordt ook niet warmer dan een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Strand. Belevert ritme van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. Op 106.9 FM. Goedemorgen Zandvoort. Welkom in het tweede uur bij Goedemorgen antwoord. We gaan praten over de stichting Jutters Geluk. En aan de telefoon zit Suzanne Klaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik heb op de jullie website gekeken en daar staat... Wij geloven in de kracht van verbinding. Samen de schouders zetten onder grote milieuprobleem dat plastic soep heet. Ja. En dat gaat dat verder. En dat doen we met onze medewerkers die om wat voor reden dan ook... nog geen regulier werk kunnen doen of wel kunnen doen. Um, ja.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 Bijeen. Rote shantie door mij Daar moet opgedronken worden Daar moet opgedronken worden Waarom liet je mij alleen? Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen Jantje zag eens pruimen hangen In een groen groep knollenland In Al te gaan dan met z'n allen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 Ik ben, ik ben er weer. Hé, hey, daar is hij weer. Nou, gaan we even. Ik heb even de locaties uh, geroepen, Fred. Ja, dat is, dat is goed. Je, ik maar ik, ik, de... ik vind dat jij door moet gaan met het verhaal over de mannen aan boord. En ja, ik, de, en... de vraag was eigenlijk, uh, jij zei er is een trom. En dat is ook logisch, want die geeft uh, de maat aan. En, geeft... en, en, en nu zie ik al uh, accordeons komen, maar die waren nooit aan boord. Nou, ja, later wel, hè. De, de trekzak. <laughs> de trekzak. Ja, ja, zo noemden ze dat ding. Dat was die kleine uh, ja, klein, uh, voorloper van de orkodeon. Maar ze wilden op die schepen, wist je wat voor, voor vol aangezien, als je uh, Kaaphoorn had gerond. Mm -hmm. Dus zijn er ook een heleboel liederen uh, die over Kaaphoorn gaan. Hè. Want als je de hoorn niet gerond hebt, ben je geen echte zeeman.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 uh, de Chanticoor die nu voor de tweede keer bij ons optreedt, en natuurlijk onze vrienden uit uh, Welshend, de Pollensjangers jongens, ja. dus Pollen is een uh, eilandje ding, de Polish die zingen ook over alles uh, wat we kennen uh, we hebben een paar nieuwe koren uh, om de, de, de compagniezangers, het Chanticoor uit Almere en uh, het Chanticoor Kaap Horn, waar je net aan refereerde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 een uh, 20-30 gebeld... ...en allemaal wilden ze dolgraag... ...naar zandvoort komen... ...maar uh, we hebben niet voldoende mensen... So ...we worden hmm. oud... Nee? ...en noem het waarop... Ja. ...dat is... Uh, ...dat is... Uh, ja, uh, uh, uh, ...een groot probleem eigenlijk... Ja, uh, je, moet, ...je moet natuurlijk wel... Uh, ...volwaardige koren hebben... Maar, die, uh, ...maar het is ons uh, weer gelukt... ...bederom... Uh, ...en het is uh, 25 jaar geleden...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 Dat uh, we even aandacht moeten besteden aan uh, onze sponsors. Je noemde net uh, de vier locaties. Hè? Dus Laro en Hardy, But Kortien, Amsterdam Hotel, Wafel van Zandvoort. En dat betekent ook dat uh, we maar op vier podium optreden dit keer. Hè? Want het kerkplan valt helaas af omdat uh, de daar uh, aanwezig. Is.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 Die zullen de broodjes uh, gaan beleggen. Zodat we morgen uh, in Unicum, waar we traditiegetrouw uh, beginnen... Uh, met een meet and greet... Uh, onze mensen uh, kunnen voorzien van een hapje en een drankje. En uh, je gelooft het niet, maar ze krijgen van ons water. Dat is strijdig, uh, met waar de zeelui altijd uh, over sprak. Want er zijn prachtige lieden over gemaakt. Uh, zoals er eentje, ik noem hem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 En uh, ja, je kent het, uh, het Engelse uitdrukken uh, in Schotse, een uh, wee dram. Uh, dus wat maar een klein beetje. Ze vochten erop. Nou, je kent het andere shanty niet, uh, 15 man op een dode en een bottle of rum. Uh, een prachtige shanty. Dus, de, dus, dus, Dus je wil eigenlijk het water vervangen door een flesjes rum.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 ...onder leiding van... Uh, ...Minous Casas... Uh, één of twee keer per jaar... ...omdat uh, zo alles alles... Uh, ...het geld... Uh, ...een uh, deur opent... Mm -hmm. uh, ...en omdat wij nog steeds... Uh, ...een gratis optreden hebben... Uh, ...moeten we het doen met een... Uh, ...ja, wat ook zo zeggen... Uh, ...met een klein portemonneetje... ...en uh, de, in de je uh, ...zien als... Uh, ...de basis...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 Eén, bijna afbetaald De rest geleend, trots als Een aap had ik je op Voor een feest, een eindje ver Tag maar snel voorbij, want dan ben jij alleen van mij. Je handen braak ziet voor ons te Op het midden van de weg En onze blauwe eting in de brood Jawel wel oh, we gaan zakken We gaan waggelen Een de eind Op het midden van de weg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 Maar ik snap het inderdaad. Maar laat ik eerst beginnen met uh, Cor toch complimenten te geven... voor zijn uh, uitstekende muziek. -curese. Ook deze keer weer. Ja, ja, hij, past, hij, hij past het altijd aan aan het onderwerp. Daarom vroeg ik me ook af wat, het, wat de witte eend met jou te maken had. Ja, volgens mij ook helemaal niks. Nee. <laughs> nee. Helemaal niks. Want Cor. de kleuren zijn ook weer anders. Die zijn ook niet wit en blauw. Dus ja, uh, Cor, ik moest misschien toch eens uh, uh, uh, toespreken inderdaad. Ja. <laughs> ik kon ja. gewoon geen nummer vinden over Bridge.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 in, in de lijn houdt dat je uh, mensen hebt met dezelfde britscapaciteit, om het zo maar even uh, te noemen. Ja. Dan is het natuurlijk ja. wel leuk. Ja, zeker. Dat is erg leuk, ja. En, uh, Bel dus belangrijk. Het zijn altijd twee aspecten. Ja, ga altijd twee, altijd twee aspecten hè. Um, een vereniging is leuk en gezellig. Maar onze aanlijn wil er ook wel winnen. Dat ja. ziet ook een beetje toch. Uh, dat springt uh, dat soms, maar dat hebben we ook leuk opgelost door die lijnen. En nog een gezellige nazit, natuurlijk. Dus uh, wat dat ja. betreft. Gaat de, ook heel leuk. Ja. Het is een oproep voor nieuwe leden. Ja? En waar kunnen leden zich melden? Er staat in advertentie. Uh, ze kunnen zich aanmelden bij de secretaris Kees Blaas. En de Kees advertentie staat in de Stamps en... krant? Ja, er staat een advertentie in de, in de krant.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 Pim. Klopt. Ja, veel, de houdt schem. Veel plezier. Oké, okay, bedankt. Dankjewel. Hoi. Zo'n voort, Zon, zee, strand,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 Het laatste onderwerp uh, is bij ons aangeschoven in de studio. Het was uh, toch wel leuk dat mensen in de studio komen. Dat vinden Corriek zeker uh, gezellig. Mirko Gerrits van uh, Zee. En we gaan praten over het project Jeugd en Politiek. Mirko, wat is dat voor een project?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 69, straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.